Daar worden we vrolijk van. De muziek van uh, Womack Womack. en Wamick. Uh, en die bekende single uh, uit de jaren tachtig. Dat uh, was uh, The Teardrops. Lekker weer in Zandvoort, zonnig weer. En wij genieten van uh, Zandvoort op zaterdag. Met Richard tegenover mij. Ja, Dolly is weer weg. Dus Dolly, het is rustig. Uh, ja, <laughs> ja, ja, als ze dit hoort. Nee hoor, Dolly. Dat is hartstikke gezellig. En hou je sterk hè? Ja, precies. Ja, wat gaan we doen, Rob? Uh, dit uur we gaan... Uh, uh, uh, ja, ik mag nog niet uh, vertellen eigenlijk hè, met wie we gaan praten. Nee. In ieder geval, dat is wel opgenomen door Benno. Want gisteravond was de allereerste jam-sessie in Zandvoort. Nou ja, enzovoort, dat, dat vertel ik straks wel. Voor de rest gaan we voetballen weer. Uh, we hebben een evenementenagenda. En we gaan nog een uh, stukje luisteren opnieuw. Wat opgenomen is door Benno... Zeker weten heel veel over de jam sessies, Sandford. Uh, hmm. Que te vi supe que eras pami Dile a tus amigas que andamos free Esto lo seguimos en el up shop Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Vuévese pum pum Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la yo pum bum girl Con calma Yo quiero ver como ella lo mene Solita acompáñame. Yeah, she drank in Ari Every woman but me never left far at all You said that I'm a me at the Ram Dance Manna uh, Ram it in a dance hall in a Indonesia uh. You never know, said that I'm a me at the Bum Shop I never leave down flat and I want you to go back you said that I'm a Yankee, I got reach in a hip hop Ja, ja, mooi hè? Deze van uh, Daddy Yankee. En uh, ja, die ken ik nog van uh, Informer. Dat is een heel andere plaat. Uh, daar gaan we het uh, nu niet uh, over hebben. Maar dat was ook een hele grote hit. En uh, ja, we gaan het uh, zo dadelijk hebben over, uh, ja, de, de, gisteravond hè, in uh, Pluspunt. Ja. Want uh, wat uh, gebeurde daar? Ja, dat was de eerste, allereerste jam sessie in Zandvoort. Daar hebben we het uh, vorige keer, kijk, een maand geleden of zo, hebben we uitgebreid met Lena gebeld. Uh, en dan hebben we ook gezegd: van, nou, iedereen kan eraan uh, aan meedoen. En uh, natuurlijk hebben we daar uh, onze verslaggever Ben Oveug uh, naartoe gestuurd. En die heeft met allerlei mensen uh, gesproken daar te plekken. En er was een uh, ja, gastmuzikant, maar ja, wie was dat ook alweer? David Molenburg, uh, in het dagelijks leven burgemeester van Zandvoort. Vanavond even niet. Is hij gastbassist uh, eigenlijk? Uh, uh, David. Um, Speel je al lang bas? Ik speel uh, denk ik vanaf mijn dertiende bas. Dertiende? Ja, dertiende oh. ja. Vanwaar deze, dit instrument? Nou, dat is heel simpel. Uh, als je zo oud bent als ik, dan, uh, was, er een, zo, dan was er een bandje. En dan uh, wilde niemand bas spelen. <laughs> <laughs> en dan, uh, dan kreeg je een instrument in je handen gedrukt en uh, ik weet nog, ik speelde in een, uh, in een punkbandje, de Spertis heette dat. En Je had een gitarist en uh, allemaal je, uh, instrumenten en mijn broer had toevallig een basgitaar. En ze vonden mij wel een coole gast. En ze zeiden wil je met ons in de band. En uh, ja, ik zei, nou, maar ik kan geen instrument. En toen heb ik een paar noten op die bas uh, geleerd en uh, zo is het gekomen. Tja, ongelooflijk, eigenlijk puur toeval allemaal. Ja, ja maar goed, het, en dat is wel, ik vind het een heerlijk instrument. Ik speel het nog steeds. Ja, ja. Um, maar de, de basgitarist uh, speelt wel een belangrijke rol hè, binnen een band. Uh, yeah. Nou ja, de bassist uh, is, is eigenlijk de verbinding uh, ja. tussen de harmonie en het ritme. Uh, en is ja eigenlijk een beetje. Uh, bassisten zijn vaak een beetje de stille kracht. Die toch zorgen dat de boel bij elkaar blijft. Hmm. Uh, en daar vind ik ook wel de analogie met het burgemeesterschap. Uh, je hebt natuurlijk bassisten, Paul McCartney, Sting en zo, die echt wel heel erg op de voorgrond staan. Maar bassisten zijn over het algemeen gewoon degene die een beetje uh, ja, proberen de boel bij elkaar te houden. Ja. Oh, en nee, ook niet meezingen. Nou ja, ik, ik mag altijd in mijn band, waar ik al bijna 40 jaar in speel één nummer zingen. En dat is dan oh, ook, Dan vinden ze dat ook wel weer genoeg. <laughs> en welk nummer is dat? Ik mag altijd Going to the City van Mose Ellenton heet dat. En dat is uh, een geweldig leuk nummer. En uh, mag ik altijd één nummer zingen. Dus het uh, wordt ook altijd zwaar aangekondigd van nou, dit is eens en nooit weer. Mooi. Uh, <laughs> <laughs> ja, ik, ik denk wel dat je als je 40 jaar... wat is het 40 jaar met dezelfde samenstelling? Nou, we zijn met vijf uh, mannen. Want het zijn allemaal mannen vanaf die tijd samen. Mm. En we zijn een band van acht. Er uh, zijn er een paar die er Later bij gekomen zijn. Maar echt met vijf van, van het eerste uur vanaf het Kennemer Lyceum hier in, in Overveen. In, ja. ja, leuk hoor. Ja, ja zeker leuk. En uh, hoe heet de band ook alweer? Brandy Oldtimers. Timers. Okay. Dus, ja. um, nou, toch nog even naar het de, de burgemeesterschap. Uh, burgemeester, hoe belangrijk is het eigenlijk dat de burgers met elkaar muziek maken? Ja, kijk, uh, um, het, het begint ermee dat je samen dingen doet. Uh, dus of je nou samen sport of samen klaviast uh, of samen muziek maakt. Uh, het is voor de verbinding van mensen ongelooflijk belangrijk. En daarom vind ik dit zo'n fantastisch initiatief. Want je ziet hier allemaal mensen die nemen hun instrument mee. Het maakt geen zak uit of je goed of slecht kan spelen. Iedereen vindt het leuk om mee te doen. Uh, echt complimenten aan Wim en Lena die dit hebben uh, opgezet. Die gewoon uh, uh, al van tevoren we hebben die nummers gaan we spelen. Want anders dan krijg je eindeloos discussies van, nou, dan moeten we dit of moeten we dat. Nee, die hebben gewoon echt een, het mooie opgezet. Um, ja, en je ziet dat iedereen het leuk vindt. En samen muziek maken, uh, net zoals samen voetballen of samen op, op andere dingen doen, blijft gewoon hartstikke leuk. Ja. Maar ja, muziek maken is denk ik... Is het niet veel anders dan sporten, maar samen sporten? Nou ja, als je in een team zit en je hebt allemaal hetzelfde doel... Uh, en iedereen heeft taak. Uh, dat is wel heel erg vergelijkbaar met muziek. Het enige wat natuurlijk bij muziek wel geldt. Is dat um, ja, uh, uiteindelijk um, heb, uh, heb je niet zoals bij het voetbal twee teams. Maar hier heb je echt maar één team. Ja. En dat is de groep met wie je muziek maakt. Ja. Dus je hoeft niet te winnen. Nee, je doet het puur voor je lol. Ja. Helemaal in het begin waren jullie echt aan het jammen. Hè? Dat, uh, en dat, dat, dat, ik vond het geweldig klinken. Want volgens mij was jij een beetje de aanstaande. Dichter. Jij begon te spelen en de rest haakte in. Ja, het is, het is meestal zo dat er eentje en, en vaak dat een bassist dan even gewoon een riffje ja. speelt en dan zie je dat anderen daar een beetje op aanhaken. Nou, in dit geval zitten er ook echt hele goede gitaristen bij die, die dat ook meteen doen. Um, maar ik vind het ook, als ik de oefenruimte binnenkom, dan ben ik meestal als eerste uh, uh, ingeplucht, zoals dat heet. En, uh, en de drummer zit vaak ook al klaar en dan beginnen wij gewoon en dan meestal zie je die bent even invallen en dan spelen we ons even warm. En dat, uh, en, uh, ja, dat is ook wel een beetje de rol van de bassist. Ja. Wel gaaf hè, om dat te doen. Het, het is heerlijk. En ik zeg altijd, als ik dat niet meer doe... Ik, euh, ik vind het burgemeesterschap geweldig. En ik euh, moet zeggen dat ik euh, euh, euh, euh, redelijk mijn tijd erin kwijt kan. Maar ik zeg altijd, als ik geen muziek meer maak... dan lig ik of tussen zes planken of ik ben heel ernstig ziek. Maar dat ga ik, ik mijn hele leven doen. <laughs> Oké, okay. dankjewel. Graag gedaan. Ja, mooi verhaal hè, van uh, de burgemeester. En wat mij opviel, dat hij het ook uh, had over Sting en uh, Paul McCartney. Ja. Ja, en uh, ja, nou ja, het is, uh, dat David Molenburg die, uh, kan zich nog niet meten met uh, deze artiesten. Maar hij komt toch wel aardig in de buurt als we hem horen optreden hier in uh, Zandvoorts. Zeker. Ja, ik ga naar uh, Sting in, in, uh, in Carré. Oh! Want die heeft een, uh, een, een theatershow, musical, met, uh, over zijn geboorteplek. Uh, met de, de, de Last Ship heet het. En uh, daarin uh, speelt hij zelf ook mee. Hij zingt ook mee. En uh, ja, dat is een gigantische mooie show in Carré. Dus nou, daar wilde ik per se naartoe. Dus... Zeker. Nou, hij blijft uh, gewoon een hele goede artiest sting Daar hebben we het dan over. Ja, ja. My dear I like my toast and Zien dat je me hebt gemist Uh, Yves Berends, heeft weer een geweldige nieuwe single. Je hoorde met de dromen hier over mij vannacht. Uh, nou ja, dat ga ik zeker niet doen. Jij wel uh, Richard, ga je dromen over Yves? Nou, zo knap vind ik hem niet. Dus nee, in nee, vind, uh, nee, nee, nee. Hij is een aardige jongen, maar uh, daar houdt het mee op. Toch? Uh, ja, precies. Ook al zou ik op mannen vallen, dan uh, nog niet op Yves, denk Nee, ik. nou ja, dat weet je niet. Dat uh, kan je niet voorstellen, toch? Nee, kan, nee dat is waar. Ik, nee. Uh, nee. Dus oké, okay, nou, straks uh, de, de evenementagenda. Jij zegt, uh, er is weer veel uh, te doen hier in Zandvoort de komende ja, tijd. Zeker. Ja, zeker. Dus blijf daarvoor luisteren hoor je het zo dadelijk. Deze plaat hoor ik weer ergens bij een ander radiostation. Ik denk, ik ga hem ook hier op uh, ZFM draaien. De Thompson Twins. You take me up. I work on the front line. I work to survive. And I sleep in a fever So this is my life a Cry in my sleep Cry boy, cry boy Just makes me weep when I try how I try I know what it means to work hard on machines It's a labor of love, so please don't ask me why I'm looking for Two. Time, day in, day out. there's hope in your eyes. Hope in his eyes. Like I don't need a religion, too hard, too Cause hot. This love never dies. Why? De oude platenkoffer van Rob heb ik hem even gehaald. Deze zin van de Thompson Twins. En You Take Me Up. Leuk om die platen weer eens te draaien op de radio. Het is, nou, dat zijn we netjes op tijd. Precies half vier. Hier zijn de evenementen met Richard Buitenk. Ja, we beginnen met een voorstelling in Theater De Krocht. Dat is de Haarlemse band Rooftop. Dat was van gehoord, Rob. Ja, wel. Ja? Ja, dat is een live Beatles tribute band. en uh, Die spelen 7 februari in, uh, in, de, kocht, in de vernieuwde krocht. Dus ik ben uh, heel benieuwd. Ik ga er ook zeker uh, naartoe. Um, het is, uh, de band is opgericht in 2018. En het neemt je mee langs de mooiste nummers van de Beatles. Van vroege klassiekers tot later hits, Met een afwisselende set die uitnodigt om mee te zingen... en te genieten van een avond vol herinneringen... ...en nostalgie. Um, tijdens het optreden neemt Roeftop het publiek mee... ...langs de hoogtepunten uit het rijke oeuvre van de Beatles. Van de vroege klassiekers als... ...I Want To Hold Your Hand... ...tot latere parels als Get Back and Help. De afwisselende set is heerlijk om naar te luisteren... ...en nodig u mee om mee te zingen... ...en zelfs een dansje te wagen. Roeftop staat garant voor een warmte... ...en een gezellige concertavond... ...waarin vriendschap en liefde voor Muziek Centraal staan. Vijf vrienden, een jonge band en een tijdloos repertoire... zorgen samen met een of voor een onvergetelijke avond in Theater de Krocht. Nou, het is dus op 7 februari. Het begint om 8 uur... En het theater is open om 7 uur. En het leukste van nog van het hele bericht is dat het maar 5 euro per persoon kost. En het is echt een heel goed optreden. Want ik heb heel veel mensen erover gehoord. Daar ken ik de naam Rooftop van. Oké. Okay. Dus mensen die houden van de Beatles en daarheen gaan. Die zeggen, nou ja, het, is er niet, uh, nee, het lijkt er wel heel veel op. Dus uh, het is geen prutswerk wat ze doen. Het is gewoon een uh, goed, uh, goed optreden. Dus uh, nog één keer, wanneer vindt het plaats? Zaterdag 7 februari om 8 uur in de Krocht. En wilt u kaarten bestellen? Dan kunt u dat doen bij Theater de Krocht. En de website is theaterdekrocht.nl. Theaterdekrocht.nl aan elkaar. Nou, dan gaan we nog even... Dan gaan we weer ook 7 februari. Dus dat is dezelfde dag, maar dat is overdag. Mindful wandelen in de Waterlijnduinen. Ingang Zandvoortselaan. En we gaan dan de 7 heuvelenloop doen... En dat is wel een uh, pittige wandeling. Want we zoeken alle, wan alle heuvels op die er zijn. En het heet de zeven heuvel heuvelenloop, maar je doet wel 14 heuvels. Deze wandeling gaat over uh, veel over hoog en lage heuvels. We klimmen er zeker wel zeven, maar waarschijnlijk dus veel meer. Uh, dus het is belangrijk dat je een goede conditie hebt. We lopen in de prachtige duigengebied met veel afwisseling. Vooral in de bossen waar herten nooit ver weg zijn. We gaan veel van de paden af. De deelnemers waarderen deze prachtige wandeling met een hogere, hoogste waardering tot nu toe, een 9,8. Nou, wilt u zich opgeven? Kijkt u dan op www.mindful-wandelen.nl Mindful-wandelen.nl En daar kunt u zich ook opgeven. En moet je goede loopschoenen hebben dan? Ja, dus mee zeker. Ja. Dus houd daar rekening mee. We gaan heel van de paden af. Hè. Dus uh, je komt met een hele simpele schoen, kom je er niet meer. Je moet echt uh, liefst gewoon goede wandelschoenen. Oké, okay, nou, mooi. Dat was hem even, de evenementenagenda. Ja. Nou, uiteraard uh, houden we dat evenement ook in de gaten, ook hier bij uh, ZFM. Oh ja, ik heb nog, uh, mag ik nog even? Ja, tuurlijk. Een uh, laatste nieuwtje, wat is net uh, binnengekomen. Um, ik moet zoek het even op. Ken jij Sheila I nog? Ja, van The Clamorous Life. Ja, ja die, die deed ook veel met de Prins, hè? En The Love Bizarre heeft ze ook gedaan. Nou, uh, zij komt naar het patronaat. hè? Ja, Wauw, zo'n mega artiest. Ja, dus uh, wil je daar naartoe... het is net binnengekomen, dus uh, er moeten nog heel veel kaarten zijn. Maar wil je daar naartoe... ik zou zeggen, bestel zo snel mogelijk kaarten. Het is op zondag 5 april in het Patronaat. Dus de kaarten verkrijgbaar via het Patronaat. We gaan even naar uh, Rooftop, althans. De echte Beatles hebben we klaarstaan met. De single die uh, Richard net zei... I know Hij stordeerde evenementenagenda met Risa Buitenhek. En had eigenlijk het optreden van de rooftop wat eraan gaat komen. Vandaar dat we de Beatles draaien met help. En uh, ook Siree die komt uh, naar Nederland 5 april. Op uh, zondag 5 april staat ze hier in het uh, Patronaat in Haarlem. En de kaarten zijn uh, verkrijgbaar. Dus ga gewoon even naar patronaat.nl voor meer informatie deze grootheid. Uh, Sila E. en The Clamors Live was uh, wat mij betreft wel haar uh, beste single. Maar ook A Love Bizarre was een heel goed nummer. Maar volgens mij, Piet, zijn we een beetje aan het einde van de eerste helft. Wat heb jij te horen gekregen? Nou, direct, inderdaad is het net uh, rustisch. Rustisch bereikt met een 0-0 uh, stand... En uh, daarbij kreeg ik als opmerking dat uh, Ambijk toch wel uh, wat aan een sterkere kant was. We hebben heel veel corners gehad. Ik, op een gegeven moment hadden ze er al acht gehad erbij, twee. Dus dat tekent een beetje aan dat uh, Ambijk wel wat sterker is. Uh, inmiddels is ook uh, Berg Belenkamp geplaceerd uitgevallen. En uh, die is een 48, dus dat, ja, die, dat, is, dat gaat wat eerder. Ik was hier als je jong bent. En die is vervangen door Nijik als team. Verder uh, doen er vandaag weer nog vier hele, hele jongelingen mee, weet van vier Keilo van schagen. En Dino Bouchel, dus we uh, hebben en uh, meerman ook nog. Meer man, dus we hebben echt vier, vier hele jonkers die nog, een, nog geen 18 zijn, denk ik. Of net 18. En uh, nou goed, het is echt nou, waarschijnlijk een groen, niet groen, de boek, Maar vooral nog is het met rust 0-0. Oké, okay, dankjewel Piet. En uh, straks komen we bij je terug, uiteraard, voor uh, de okay. tweede helft. Dank je, en tot zometeen. Dat was uh, Piet die de wedstrijd voor ons in de gaten houdt. Hier bij ZFM nogmaals een hele middag En uh, we gaan lekkere muziek voor je draaien. Dit is een disco klassieker. Daar worden we blij van. Hier is uh, Brian uh, Lorne. Ja. We'll mm be -hmm. ...draaiden we twee platen achter elkaar... ...die uh, lekker op elkaar lijken. Hè? Echt, uh, in die tijd had je uh, die disco sound. En dat hoorde je eigenlijk in alle platen... ...wel een beetje terug. Als eerste Brian Lauren en For Tonight. Nights. Daarachteraan class action. Ja, wie kent hem niet, hè? deze single. De Weekend. En het is weekend... ...en het is uh, feest ook in de studio. Want uh, ja, we hebben al gezellige Dolly Tempiric... ...over Sterk gehad. Maar we hebben ook nog heel veel andere dingen. Want gisteravond... Uh, ...was de eerste Jam Sessies Zandvoorts... Uh, en we hebben daar al eerder over gesproken met onder meer Lena van der Haak... die dat uh, met Wim Beekhuis samen organiseert. Zegt dat uh, zegt goed? Ja, zeker. En uh, nou ja, zoals gezegd hebben we dus Benno... Uh, onze sterreporter Benno naar uh, deze jam-sessies ge gestuurd. En uh, het vorige interview ging met uh, onze burgemeester, David Molenburg. Ja, die was daar gisteravond ook. Ja, die, die speelde daar bas... Dus uh, echt leuk. En uh, nu uh, gaan we dus uh, met de andere organisator, dus Wim Beekhuis, gaan we praten. En uh, Benno heeft daar een gesprek uh, met Wim. Wim, nou, de, het, de kop is eraf. Het eerste uur is gespeeld. Hoe vind je dat gaan? Nou, ik vind het eigenlijk wel heel uh, Ik ben heel blij, laat ik zo zeggen. Ja, ik vind het heel leuk. Ja, je straalt op... ook helemaal. Ja, een hele grote opkomst. En uh, ook uh, publiek en uh, ja, heel veel muzikanten... Het is eigenlijk uh, meer dan wat ik had verwacht. Nou uh, ja, ik heb wel gehoopt natuurlijk, en, maar het is toch wel uh, ja, geslaagd. Ja, het is niet je eerste jam sessie, is het een groter verschil met je, met je ja, vorige? Zeker, want we waren nooit geen publiek ten eerste en ten tweede... ...kwamen de meeste kandidaten uit mijn eigen vriendenkring. En ik zat met een man of zeven, soms in het ergste geval, of meestal, want het waren 11 mensen of zo bijvoorbeeld. Maar dit is echt, er is er veel meer. En, en zijn er zijn vooral ook mensen die ik helemaal niet ken. En dat is juist leuk, misschien ja, ook. Ja, ja, ja, ja. Maar je hebt ze uit de tent gelokt. Ja, ja, ja je, hebt, uh, je bent lekker bezig geweest. Uh. En hoe, wat vind je van de verschillende soorten instrumenten? Want ja, het, het, veel gitaren natuurlijk. Veel verschillende soorten gitaren. Ja. Maar goed, een, een drumstelletje, een uh, keyboard. Uh. Het is wel het standaard wat je zo'n beetje toch wel. Uh, zou hebben als je één bent. Met, met, met vijf mensen. En nu ze we natuurlijk vooral een band met... Uh... Ik heb ze niet geteld, maar ik denk toch wel uh, 15 mensen of zo, 12, 12, 15 mensen of zoiets. Geweldig hè? Ja, leuk. Ja, en een ukulele erbij. Ja, een ukulele zag ik ook. Ja, maar ja, dat gaat misschien een beetje verloren in het geweld van, uh, van de elektrische gitaar. Ja, de, onze PA heeft het al begeven oh. <laughs> na een paar minuten. En het uh, is nog een sterke die ook niet zo uh, denderend was. Dus, dus we, we moeten, zijn beperkt in onze microfoonscapaciteit, uh, denk ik. Gelukkig is Jopper, die heel veel verstand heeft van uh, ff, ff, geluidstechnici eigenlijk, hè, de, de, die kant op. En die heeft ons een beetje uit, uh, gered uit de uh, misère. Ja. Zeg Wim, nou heb je, het eerste uur zit erop... Het, het... Je hebt denk ik dan nog wel wat te wensen. Straks nog een beetje jammen, misschien met elkaar. Maar voor de volgende maand, want over een maand is het weer. Het is de elke vrijdag, vierde vrijdag van de maand. Wat, wat zou je dan nog graag willen? Nou, ik, ik, hoe we het gaan benaderen, dat is eventjes nog. Uh, ik Het waren drie nummers en dan wilden we er weer drie nummers bij doen. En dan kom je op zes nummers en dan weer drie nummers bij en dan heb je negen nummers. En zo gaat het groeien. groeien. Maar misschien dat, dat iedereen ook een beetje in zijn eigen dingetje kan doen. En dat je, want als we straks bij de krocht staan, kunnen we ook niet met z'n 15 op het, op het podium allemaal één liedje gaan brengen. Bij de krocht? Uh, ja, dat in december hebben we een optreden bij. De... Oh ja, dat is ook zo. Ja, ja, ja. <laughs> ik, en ik hoor ook fluisteren dat er misschien een nieuw Unicum er ook nog bij zit. Een ja, optreden. dat inderdaad, ja, dus, daar, daar kwam uh, Martijn kwam op het idee. En dat is wel iets wat uh, enigszins uitvoerbaar is, dus waarom niet? Ja. Dat, dat behoort zeg maar tot de mogelijkheden. Dat behoort zeker tot de mogelijkheden. Martijn heb ik wel eens gevonden op uh, opnames uh, vroeger uit. Uh, de, uh, op YouTube heb ik hem een keer gevonden met hun beentje. En het was ontzettend goed eigenlijk. Leg eens even uit, Martijn wie? Uh, Martijn Rademaker. Hmm. En, uh, Die hij, woont in nieuw uh, Vroeger in nieuw en uh, nu woont hij dus hiernaast. Heb je ook een afdeling van nieuw geloof ik. Oh, ja. Ja, ja. Uh, daar woont hij dus nu. En, uh, maar hun hadden dus uh, uh, bezigheidstherapie, zou ik maar zeggen. En daar werd dus heel veel aandacht aan muziek besteed. En zo hadden ze een hele band gemaakt. Ik ben even hun naam kwijt, maar dat deed Martijn wel. Maar dat was hartstikke leuk. Uh, ik heb, ik, toen deden we ook een jam sessies hierover. Dat is in 2018 geweest. Want toen keek ik na, naar het resultaat van ons en naar het resultaat van Unicum. En toen dacht ik, die patiënten, daarom, die doen het beter dan wij hier uh, in. Uh, ja. Dat had ook te maken met het animo en met de. Uh, van de, van de nieuwe dan. zou ik maar zeggen. En ook hun begeleiding was heel erg goed. Ja, ja. Daar waren allemaal mensen mee bezig die dat verstand van hadden. Oké, okay, Wim, nou veel succes. Ja, Nog vanavond, en we ja. spreken elkaar weer. Afgesproken, doen we. Ja, dat was Wim Deekhuis van de Jam sessies. En hij sprak over Martijn Rademaker. Nou, daar komen we straks op terug. Want ook Martijn Rademaker heeft ook gesproken in het derde en laatste uur van dit programma Zandvoort op zaterdag. Nou, na, na de jam-sessies dacht ik meteen aan deze single. Ik denk, die kan dan uh, niet ontbreken en er uh, achteraan draaien. Eric Clapton en uh, Leila en dan de akoestische versie. Inside. You've been running Hiding much too long You know it's just your foolish man Yeah, love Got me on my knees, nigga Dang it, darling, be with me Darling, won't you lose my word now Give you consolation Your man Let me down Like if you I fell in love with you You turned my home upside down of this situation for I finally go insane, please don't say we'll never find the grave tell me all my love today helemaal live met uh, Leila. Ja, het blijft toch gewoon topplaten uh, uh, deze Richard. Zeker, ja. Van Leila, die uh, dan wel de studioversie. Die heeft zo'n ongelooflijk maar intro. Ken je dat? Ja, ik dat ken ik de zeker. Met een snerp en de gitaar. Ja. Oh. Dus uh, ja, nee, ik heb... Uh, ik, ik ben zeer groot uh, ingeklept een fan, hoewel ik wel moet zeggen dat ik dat hele blues uh, stuk... Ik ben ook wel eens naar een optreden geweest uh, dat hij echt blues uh, deed. Toen dacht ik... Oh, dat was even minder, maar uh, ja, echt. Uh, en zeker Derek. and you were kissing was a and I would never ask you I just kept it to myself I don't wanna know if you're playing me, keep it on the low cause my heart can't take it anymore and if you're creeping please don't let it